Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische president Poetin zegt nu ook dat Prigozhin dood is. Dat is de leider van de wagner huurlingenleger Zijn zakenvliegtuigje stortte gisteravond neer in de buurt van Moskou. Het is voor het eerst dat Poetin iets zegt over de crash, zegt correspondent Geert groot Koorkamp. Hij spreekt nog steeds wel van voorlopige gegevens, maar die er erop lijken te wijzen dat inderdaad leden van de Wagner-groep zijn omgekomen. Maar vervolgens praat hij over Prigozhin. in de verleden tijd, heeft gezegd dat hij Prigozhin al heel lang kent, sinds de jaren negentig, dat Prigozhin een man is met een, ja, een, een moeilijke, ingewikkelde biografie, Maar wel met veel talent. En hij, zei ook, hij sprak ook zijn medeleven uit met de slachtoffers van de vliegramp. Er zijn steeds meer signalen dat het vliegtuigje uit de lucht is geschoten. Onder meer Oekraïne en de VS zeggen dat Poetin achter de crash zit. Prykozhin kwam eerder dit jaar in opstand tegen Poetin. En de Russische president noemde dat het ergste verraad.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 wij die, die voorzitter. Uh, hij wilde haar ook uh, naast zich hebben op de video... ...waar hij zijn excuses aanbood. En dat weigerde ze. De Wereldvoetbalbond heeft al gezegd... ...dat het gedrag tegen al hun regels ingaat. Morgen gaat het dan echt van start. Het Formule 1 weekend in Zandvoort. Het is voor de coureurs weer even de eerste race na hun vakantie. En Max had dit keer geen moeite met ontspannen, vertelt hij. Het is wel heel belangrijk om, um, om gewoon één, anderhalve week... ...minimaal gewoon even ja, te relaxen. Uh, lekker dingen doen. En uiteindelijk ook belangrijk voor, voor je familie en vrienden. daar ook wat leuke dingen mee te doen. Hamilton is inmiddels ook aangekomen in ons land. En hij kijkt zijn ogen uit. Hij ziet zichzelf ook best wonen in Amsterdam, vertelt hij. Het is gewoon een vibe. Het is like gewoon een energie. De lichting op night, nacht. Het is de mixture van die kanalen. En. Ik love seeing everyone biking around. Het lijkt me een heel healthy, clean place om te leven.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 Is de zomer van ZFM met. met nu Alternative FM. Put so much weight on my shoulders, built a break wall around my heart and lungs, and I kept myself.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 Low Addicts zoals we ze eigenlijk het beste kennen, want dit is het meest recente wat ze hebben uitgebracht. Nou, niet helemaal waar, want ze hebben nog een remix van All The Dreams You Took. Dat is het meest recente werk, maar dit staat op een album wat eigenlijk min of meer het meest recent is. En dat dateert alweer van 2022. Low Addicts met Evolver. Daarvoor, voor het nieuws van 8 uur hoorde je nog de nieuwe single van Nachtlicht. Het is toch altijd een beetje een merkwaardig systeem wat, uh, waar ik mee draai. En dan uh, zit je 20 seconden voor. Uh, Daar uh, ja, heb ik hem 20 seconden over om, maar zo te zeggen, in radiotechnische termen. 20 seconden over om uh, uit te komen. En nog presteert hij om op zijn kant af uh, uit te komen. in het, uh, in de, in het shot van, uh, van het nieuws van 9 uur. Wat zeg ik? 8 uur. Um, goed, we zijn in het uh, tweede uur van dit uh, radioprogramma terechtgekomen. van deze Alternative FM op 24 augustus. Morgen is het echt zover, want dan beginnen we aan het verhaal hier in Zandvoort met de Dutch Grand Prix. Met een vrije training onder andere van de heren van de Formule 1. En er, is, er zijn nog twee andere raceklassen actief. De Formule 2 en de Porsche Supercup. En dat is het dan. Maar goed, dat biedt natuurlijk wel de, de nodige voordelen. Zo kan men wat meer, zo heeft men wat meer ruimte op het Rennes -kwartier. Daar kunnen ze dan wel het een en ander kwijt. En uh, wat ook uh, heel prettig is, is dat uh, als er uh, ja, wat onvolkomenheden zijn in het uh, programma... dat ze dat ook makkelijker kunnen oplossen. Want ja, je hebt maar twee dingen in het uh, bijprogramma zitten. Wat doen wij uh, dit komende weekend? Wij gaan uh, af en toe een beetje hier en daar wat uh, de straat op, uh, links en rechts... om wat sfeerimpressies uh, te maken. Want ja, wij komen er niet op op uh, het circuit. Ja, dat uh, verschil moet er zijn... Uh, het uh, recht is voorbehouden aan de geaccrediteerde media die daar wel mogen komen. En dan moet je dus denken aan uh, die uh, streamdienst die dan de Formule 1 rechten heeft. Maar daar gaat het ook allemaal niet zo goed mee, heb ik wel laten vertellen. Dan hebben we ook uh, nog bijvoorbeeld de Sky Sports. Uh, dat, dat zijn eigenlijk wel een beetje de rechtenhoudende uh, media die wel het circuit mogen. En ZFM Zandvoort hoort daar nou eenmaal niet bij. Want ja, wij hebben niet uh, gewoon uh, in de pot uh, gegooid uh, bij, bij de VOM. Dus dat, uh, zo werkt dat ja, ja, ja, als je geld hebt, dan uh, kan het allemaal uh, natuurlijk wel. Uh, nieuwe single, tenminste, één uh, uh, van de twee uh, nieuwe materialen: Newlands. And don't let me lose this dream. walk away, no, I can't make the same mistakes, I, I thought that I could change the numbers in the games, so follow me until the next life Met uh, haar nieuwste single voor Stefan en bovendien dan komt ze in oktober hier naar de studio. Gebeurt trouwens wel op een afwijkende datum. Want uh, de eerste donderdag van oktober dan kunnen wij niet uitzenden. Omdat er een sportcafé is uh, gepland uh, rond die uren. Uh, dat zal voor een del ook zich op televisie af uh, gaan spelen. En een deel natuurlijk ook op de radio. Dus het zijn uh, twee dingen in één. En dan moeten wij eventjes uh, plaatsmaken. Maar dan hebben we dat uh, opgelost. 9 oktober halen wij dat hele verhaal weer in. Want dan uh, komt er een, uh, een of andere herhaling op uh, maandag 9 oktober te staan. En uh, dat is helemaal de bedoeling niet. Dus in dat geval uh, gaan we dat uh, heel mooi oplossen. Uh, er is dus 5 oktober geen uitzending. 9 oktober wel. En dan komt deze Flora langs. En gaat ze ook nog een aantal nummers spelen. En dat komt uh, mooi uit. Want ze is bezig met nieuw materiaal. En dit is daar een van de exponenten in. Eigenlijk uh, een van de producten. Twee die voor Seven is vorige week uh, uitgebracht. Uh, vorige hoorde je trouwens Nuland. Met uh, een andere single. Want vorige week hebben we ook al iets uh, van hem gedraaid. Want hij heeft twee uh, dingen uitgebracht. Uh, en de tweede is... Don't let me love... Of don't let me lose this dream. Dat is voluit het nummer. Uh, we gaan uh, nog eventjes uh, kijken of we... Uh, ...nog wat, uh, wat nummers uh, kwijt kunnen voor... ...laten we zeggen vijf uur half negen, half negen zo'n beetje... ...want dan staat het interview gepland met twee dames... ...van Vol's Perspective. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst Smitty laten horen... ...en hij komt uit Haarlem... ...en hij heeft ook weer een kakel versus single uit, uh, uitgebracht... ...komt morgen uit... ...en wij mogen hem al draaien. Uh, Smitty samen met Deepak... ...of ja... ...zo uh, denk ik dat ik het uit moet spreken... En de nieuwe single van hem heet Hellcat. With the your belt The buck at the back, spillin' up in hell God's on already been to hell God's on already seen that jail ik op zo'n brieven net de mailman In de Maledief aan het strand en jij vervilt je Brown skin with me en ze rijdt het of ze wil het En ze gang is binnen ook al stap ik uit de building In de hell, gang. we taken off, life is crazy Die dagen in de garden, on the block, that's what made me Ze een is om me het was het waard, ik weet het zeker Ze vragen me of het staat, ik zeg ja, ik weet het zeker Maar ik denk niet aan haar, ik denk tot laat aan die paper ik Kan ik haar niet laten gaan, het wordt het waard, ik weet het zeker er aan op mezelf, dat wordt mijn beste bed. zij is op het boer en een sigaret. Rolling up, stoppen in een Gucci bag bag. Dit leven ik maak dan nou een simmer helke. Roller raver, hit die gassen niet meer snel. We moesten weinig worden, moesten worden wie we zijn Ik versteer mijn hele bankroep mijn ogen op de prijs Ik zie Angel numbers in de tijd, het is een sign Ik was ook met mensen die niet weten wie ze zijn Maar nu ben ik met mensen die goed weten wie ze zijn En nu leef ik mijn leven, een leven zonder spijt En straks leef ik mijn leven, maar wij leven voor de kruin Brought it up, op het in een Gucci backpack the lake, I don't the Robert, Hit the leg, walk down in hit die en ik won't let go, go. Had ik al iets van Tusk had laten horen? I guess was dat. Maar dat kwam uit het programma van Maarten Verduin. So my hands, I won't let go. En dat, was, dat uh, kwam op het dat programma dat heet op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Podium 1071. En dit. Dit Loose Control, dat is het werkje gewoon van onze eigen Marcus van Dam. Want uh, ze hebben een EP uitgebracht uh, waarbij ze dus een paar live nummers hebben laten horen. En één ervan is er doorheen gekomen van, uh, van Marcus hand. En dat is dit nummer, Loose Control. Die hebben ze dus uh, hier gehad. En dat is uh, dit resultaat. Het dus komt gewoon rechtstreeks uh, bij ons uit de studio vandaan. De voorhoudie is met Far From Home. En we gaan zo dadelijk alvast met één helft praten. Want die andere die moet ik nog bellen. Uh, van Volts Perspective. Uh, uit 2022 komt dit uh, fijne nummer. Dat nummer dat heet Spark. there was a spark that could light up my world, that could set things on fire and burn. Thought there was something more that would come in return, that would break my desire should have. Was a treasure at the end of the rainbow that would make worth all the travel and rain. Dat was uh, Vol's Perspective en het nummer dat heette uh, Spark. We hebben twee leden uh, aan de telefoon. Ik begin met uh, Lis. Goedenavond. Goedenavond. Leuk ja. dat we in de uitzending mogen zijn. <laughs> ja. En de ander, dat is Nola. Goedenavond Nola. Hoi. Goedenavond. Hoi. Um, ja, ik moet even met mijn knoppen een beetje spelen, want anders gaat het een beetje half uh, rond zingen hier. Uh, op een, een of andere manier is dat met uh, twee lijnen altijd eventjes een beetje goochelen. Uh, maar goed, ik kreeg uh, van de week het uh, mailbericht. Uh, eerste, ik geloof via Liz, uh, dus ik begin met jou. Um, dat jullie, jullie zijn nog niet zo lang bezig uh, als Vols Perspective. Ik denk, denk ja, als, uh, als ik met deze single uh, op de proppen kom. Nee, klopt. Ik denk dat we ongeveer twee jaar geleden het idee, zeg maar, voor ons is begonnen. Mm -hmm. En bijna een jaar geleden, ik denk afgelopen november hebben we inderdaad Spark uitgebracht voor onze mm -hmm. single. Mm -hmm. uh, die is inderdaad nog niet heel lang. Goed. Ja, uh, uh, en smaakte dat meteen naar meer? Om dan toch ook maar de, de stappen te maken naar uh, meer materiaal? Ja, eigenlijk wel. Uh, eigenlijk Terwijl we met Spark bezig waren, waren we ook op tegelijkertijd met andere nummers bezig. Mm. En we vonden die eigenlijk zo mooi bij elkaar passen. dat we het zonde vonden om die allemaal apart van elkaar uit te brengen. Ze dus wilden die echt bij elkaar uitbrengen. Ja. Uh, ga ik even naar Nola, uh, want uh, ja, jij bent uh, degene die drumt binnen de band. Ja, klopt. Ja. Um, uh, ik ga ook even aan jou vragen. Hoe waren die uh, reacties op, uh, op die eerste single. die jullie dus volgens Liz in november 2022 hebben uitgebracht? Ja, de eerste reacties die waren eigenlijk al super leuk. Mm -hmm. um, nou ja, misschien voor het eerste nummer dat wij eigenlijk ook al wel uh, verbaasd waren, stiekem, uh, dat het zo goed ging. Mm -hmm. uh, en dat hij ook in een aantal uh, aanbevolen playlists kwam. Dus daardoor ging het eigenlijk al wel redelijk goed lopen. Mm -hmm. uh, en natuurlijk hebben we hem ook aan veel mensen laten horen. En uh, is het eigenlijk al wel een beetje het balletje gaan rollen. Dus uh, ja, dat uh, maakt het natuurlijk alleen maar meer motiverend om meer nummers te gaan schrijven. Ja. Uh, weer naar jou, Alice, want uh, Delft staat een beetje bekend als toch uh, muzikaal uh, een interessant, uh, interessante stad. Er zitten toch wel wat uh, muzikanten en misschien ook wel wat bands, want jullie zijn daar ook het bewijs van. Uh, leeft de muziek een beetje in Delft? Ja, ik denk natuurlijk omdat Delft echt een studentenstad is en bands dus toch vaak worden gevormd door studenten dat, dat uh, elkaar wel aantrekt. Mm -hmm. Um, het heeft voor mij, eerlijk gezegd, wel lang geduurd voordat ik muzikanten ben tegengekomen. Ik ben begonnen met mijn studie in 2019 en ik heb toch, denk ik, wel twee jaar moeten wachten totdat ik mensen vond met wie ik samen muziek kon maken. Um, maar ik moet zeggen, sinds ik die mensen gevonden heb, kom ik steeds en steeds meer mensen tegen. En uiteindelijk ben ik er nu toch wel achter gekomen dat het wel een hele actieve muziekscene hier is. Maar ja, dat heeft eventjes tijd gekost. Ja, uh, actieve muziek zien, uh, dat uh, bewijst uh, Della, denk ik wel. Want uh, ik geloof dat ze ook wel uh, het komende, in, in de komende tijd ook zelfs nog een popronde mogen organiseren, als ik het ja, wel. Heb. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, zitten jullie daar ook bij, uh, Nola, of niet? Uh, bij de popronde zelf nog niet. Nee. Nee. Uh, nee, we doen wel af en toe een optredentje bij uh, Sport en Cultuur, uh, wat eigenlijk bij de universiteit hoort. Mm -hmm. Um, en dat is ook een plek waar uh, veel nieuwe muzikanten of nieuwe bandjes en uh, mensen met andere culturele uh, talenten ook gewoon um, een beetje bekend proberen te worden of laat, in ieder geval laten zien aan het publiek uh, en een kans krijgen om zich te laten horen. Dus dat is uh, nou ja, waar wij nu uh, een aantal keer aan hebben meegedaan al. Ja, um, We zoeken natuurlijk meer. Ja, wat zeg je? Sorry, nog een keer. Ja, dat we daar uh, al een aantal keer aan hebben meegedaan en dat we natuurlijk nu ook andere wegen zoeken hmm. om uh, het meer het publiek in te krijgen. Ja, ja, ja. Um, even over, over de band zelf. Um, ja, nu, nu wordt het heel gevaarlijk met, met de techniek, want uh, wie uh, van, uh, van jullie is die band begonnen? Uh, ben jij dat Lis of, uh, of ben jij dat Nola? Een van de twee. Ik durf wel te zeggen dat Liz het initiatief heeft genomen. Oké, okay, dus dan moet ik even bij Liz zijn. Dan ga ik even een uh, loketje uh, weer terug. Uh, dus uh, Liz, uh, jij bent de band uh, begonnen. Hoe, uh, hoe ben je die band begonnen? Uh, nou, ik moet eerst zeggen nou, dat ik ik wel echt samen begonnen samen Maar uh, ik, ja, ik wist eigenlijk al wel langer, ik denk sinds vanaf de middelbare dat ik wel in een band wilde spelen, maar nooit de mensen tegenkomen. En, tijdens uh, mijn Minor zag ik op een gegeven moment Nola met haar vingers op een tafel tikken. Oh. En toen vroeg ik aan haar, ik kende haar eigenlijk helemaal niet. We waren toen nog geen vriendin of iets dergelijks. En ik vroeg aan haar, wat ben je nou aan het doen? En ze zei, ja, ik ben uh, Ritmes een beetje aan het oefenen voor een auditie om te drummen. Toen zei ik, oh, dat leuk. Misschien kunnen we wel een keertje samen spelen, want ik speel gitaar. En ja, van het ene is het ander gekomen. zo zijn we eigenlijk begonnen. Uh, ja, nou Nola, dan, uh, dan, uh, kunnen we dan uh, ook zeggen dat jij een van uh, de, de founding modders bent uh, van, van, de, van deze band of niet? Uh, ja, misschien dan uh, wel een beetje. Het is inderdaad bij mij en Liz begonnen. Dus, <laughs> uh, indirect uh, ja. is het ook wel uh, bij mij begonnen, inderdaad. Ja. Uh, alleen, uh, ja, met dank aan Liz is daar uh, zeker wel tempo in gekomen. Ja. Uh, en hebben we eigenlijk best veel bereikt binnen een korte tijd. Dan ja. uh, nou, nou zit er ook een foto in, die mail. Dus dan, uh, ja, dan is het uh, drie, drie keer raden Dan uh, zie ik dus uh, de gitarist, dat is Liz. Want die zegt dat net, hè? Dat ze dus, uh, wat wat dat zeg je toch? Liz, jij bent de uh, gitarist van de band, toch, of niet? Ja, ik ben de gitarist en uh, ook zeg maar de producer degene die alle liedjes mixed, dus ja. Nou, Nola, lijkt me duidelijk op die foto. Uh, dan staat er nog een dame bij een, uh, bij een microfoon. Wie is dat dan? Uh, ik ben bang dat het tegelijk antwoord is. Dat is ook, dat is de zangeretsconsultant. Ah, dus de, die, die doet de, de leading vocals uh, eigenlijk. En de laatste is Kevin. Dus het, het, het is een beetje dezelfde, uh, ja, hoe noem je dat, dezelfde soort samenstelling als Ivy Fox als hij dat wat zegt. Ivy Fox? Dus ja, het is eigenlijk. een band uit Den Haag. Drie dames en één heer. Oh, oké, okay, wat grappig. Ja, dus er zit een duidelijke overeenkomst. Alleen de heer bij Ivy Fox speelt de drums. En dat is bij jullie dus niet het geval, want Kevin speelt bas. Als ik het wel heb. Ja, cool. Ja. Hoe zijn. Uh, uh, ga ik even weer terug naar jou, Nola. Hoe, hoe, ben, hoe zijn jullie aan, uh, aan Kevin gekomen? Nou, dat is eigenlijk heel grappig. Want wat ik net vertelde, uh, dat wij een aantal keer hebben gespeeld bij Sport en Cultuur. Ja. Um, daar hebben Oekne en Liz eigenlijk samen een keer akoestisch opgetreden. Hmm. Uh, toen was ik daar niet bij. Maar uh, Kevin, die organiseerde daar een beetje de, de optredens. Ah. Um, en zo hebben zij eigenlijk, zijn ze elkaar eigenlijk tegengekomen. Ja, ja, ja. Um, nou ja, um, Liz, je omschrijft het uh, in de mail als een, uh, een beetje tussen poprock en indie. Ja. ja. Um, wat, wat, wat zijn jullie eigenlijk, uh, ja, hoe zijn jullie die, die muziek gemaakt? Hebben jullie zelf een beetje voorbeelden in, in dat opzicht? Uh, wie, wie zijn jullie voorbeelden? Poeh, ik vind dat heel lastig om te zeggen, omdat ik denk dat we alle vier hele uiteenlopende muzieksmaken hebben. En ook hele andere muziekachtergronden achtergronden hebben. Uh, dus ik denk dat we als band eigenlijk niet per se één voorbeeld hebben. Wij we zijn wel. Toen we begonnen met spelen, zijn we met covers begonnen. Mm -hmm. uh, toen hebben we bijvoorbeeld Nothing But Thieves wel gespeeld. Uh, maar om dat nou voorbeeld te noemen, dat gaat voor mij te ver. Maar misschien voor andere leden van de band niet. Oké. Okay. Um, uh, Nola, uh, Lisse vertelde jullie dat jullie coverbanden uh, zijn geweest. Uh, geweest. Uh, maar nu maken jullie zelf uh, muziek. Uh, hoe gaat dat dan in, in, in dat opzicht? Het maken van muziek. Eigen gemaakte nummers. Hoe wij, het zelf, hoe wij de nummers schrijven? Ja, ja nou ja, hoe, hoe, hoe jullie het doen, schrijven, alles eigenlijk. Uh, nou ja, het begint eigenlijk meestal met een, een avondje aan tafel met z'n drieën dan, mm. uh, was dat nu. Um, en dat is dan als we nummers nummer samenschrijven, dan gaan we gewoon een avondje aan tafel zitten en eigenlijk dan praten... Um, en vaak gaat ook nu dan met een notitieboekje erbij zitten... en als er dan leuke zinnen naar boven komen, wordt het gewoon genoteerd. Hmm. Maar er zijn ook manieren... Het is niet op één manier. Uh, ik ga bijvoorbeeld ook wel eens met Liz wandelen uh, in Delft. En uh, ook dan hebben we het eigenlijk gewoon over van alles en nog wat. En soms zeg ik dan een beetje een hele diepzinnige tekst. Uh, gewoon midden in een gesprek. En uh, nou ja, dan vindt Liz het leuk om dat te verzamelen en... Zo komen er wel eens dingen naar boven die gewoon heel mooi samenpassen in het nummer. Ja. Um, Lis, bij jou dan maar de afsluitende de vraag stellen. Want jullie zijn ook op het internet te vinden, neem ik aan. Waar zijn jullie op het internet te vinden? Jazeker. Uh, false Perspective Music, dan moet uh, alles te vinden zijn. Ja. Uh, Instagram, neem ik aan. Spotify, dat, dat, uh, dat idee. Ja. Zeker. En sinds een paar dagen, één dag ook TikTok. Dus dat is iets nieuws, maar we gaan het proberen. Oké. Okay. Uh, dames, ik vond het hartstikke leuk even jullie uh, gesproken te hebben. Dan is het uh, tijd voor die uh, nieuwe single. Die, die komt morgen uit, hè? De Nola, uh, toch? Of niet? Ja, yeah, yeah. klopt. Vannacht om twaalf uur als het goed is. Uh, dan kunnen jullie hem uh, helemaal uh, vinden. Hier is uh, False Perspective met Runaway.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 Me up, it didn't matter what I'd say. Your words ran over mine, and that's how you convinced me I should stay. They tried. has been stolen, cause you're over my shoulder, watching everything I do, you're always caring, but not for me, the fact my body ached, I should have seen as proof, you locked me up, it didn't matter. Of wat geleden draaide ik iets van Strange Ways. Maar dat was niet de goede Strange Ways. Die kwamen gewoon ergens uit uh, het buitenland vandaan. Ik kwam pas later achter. Maar dit is toch echt de Strange Ways. Die uit dit uh, deel van het land komen. Namelijk uit Noord-Holland. Ze komen geloof ik uit Amsterdam. 12 september gaan ze zich presenteren aan iedereen die daarbij wil zijn. Want uh, ze hebben een optreden. In de Melkweg in Amsterdam. Dus je moet even kijken bij de, de website van de Melkweg. Want daar uh, is het te vinden. 12 september, vrienden. Dat is volgens mij op een. Uh, ik dacht op een dinsdag. En dan kun je uh, kijken hoe uh, zij het ervan afbrengen. En een van de nummers die ze misschien ook laten horen is dit nummer. To Dream is to be. En Guus van Zeil, een van de bandleden, die heeft het een beetje opgeschreven van: ja, waar moet je het uh, dan mee vergelijken? Nou, ik denk dat het al een beetje voor zich uh, spreekt. Want uh, ze zeggen zelf, er zit een beetje coldplay in. Nou, dat uh, hoor je er wel duidelijk aan af. Daarvoor hoorde je trouwens Vals Perspective met Runaway. Vorige week had ik al iets van Wolf and Moon. Deze week ook. Hier is een van de nummers die ze volgens mij ook als single hebben uitgebracht. Lost and Low. En dit is uh, de, ja, de feestparker nummer twee. Want dat is de bassist van de band uh, Hardy, Francine uh, Florian Horner. Uh, Horner, moet ik zeggen. Die is vandaag 70 geworden. Dus nog een jong gassie. Maar hij uh, speelt de pannen van het dak af met die band. Want uh, inmiddels zijn ze behoorlijk al uh, stevig aan de weg aan het timmeren. En hebben ze in het underground circuit de uh, nodige grond aan de voeten gekregen, de nodige vaste grond zelfs het is uh, het laatste wapenfeit van deze, van deze band... die hebben ze vorige week uitgebracht, dus uh, daarom hoor je hem ook nu. De je Last Low van Wolf and Moon... en dat uh, bracht de tijd alweer een beetje in de richting van 9 uur. Uh, betekent dat we er nog eentje gaan uh, laten horen... ja, die hoort dus een beetje beter interieurs, zolang uh, ze maar uh, ik kan het niet laten, want ik blijf nog steeds... dat het gewoon een goede single is... Bovendien uh, hebben ze van hun Engelse tournee wat beelden bij elkaar en daar hadden ze gedacht. van oh, weet je wat, we maken er een hele videoclip van. En dat is dan gelijk meteen de officiële videoclip die bij dat nummer hoort. Want ja, als je in Engeland bent geweest, dan uh, ben je toch uh, bezig om lessen in het leven te nemen, bij wijze van spreken. Ik heb het over: ver, Lorem Ipsum, tot aan 9 uur. En duidelijke verhaal kan het niet, Lessons in Living...